ze met het NOS Journaal. De pakketbezorgers van PostNL die afgelopen week staakten, hebben hun werk weer opgepakt. Door de acties zijn een hoop pakketten de laatste dagen niet afgeleverd. Een groot deel van die achterstand wordt vandaag ingehaald. De zelfstandige pakketbezorgers van PostNL voeren acties omdat ze het niet eens zijn met afspraken tussen het bedrijf en de vakbonden. Het gaat onder meer over de mogelijkheid om al dan niet in dienst te treden bij PostNL of als ZZP'er aan de slag te gaan. Het Wense bedrijf Tenkate, dat textiel en kunstgras maakt... heeft een overnamebod gekregen van een consortium... onder leiding van Gilde Buyout Partners. Dat heeft 675 miljoen euro over voor Tenkate. Ze bieden aandeelhouders bijna 27 meer... dan de slotkoers van vrijdag. Zowel de aandeelhouders als het bestuur van Tenkate... staan achter de overname. In India zijn vorig jaar meer dan 25.000 mensen omgekomen bij treinongelukken. 2.000 meer dan een jaar eerder. Vooral ontsporingen, botsingen tussen treinen en aanrijdingen met mensen die op de rails liepen veroorzaakten dodelijke ongelukken. Zo'n 3800 mensen raakten gewond, meldt een India's statistiekbureau. Acties van extremisten en terroristen kosten aan 13 mensen het leven. In Griekenland is vandaag de btw op veel producten omhoog gegaan, van 13 naar 23 procent. Vooral levensmiddelen als vis, vlees, koffie, rijst en meel zijn duurder geworden. Volgens het Griekse ministerie van Financiën levert de btw-verhoging de schatkist alleen dit jaar al 800 miljoen euro extra op. En voor het eerst in drie weken zijn de banken weer open, met steun van de Europese Centrale Bank. Er gelden nog wel beperkingen om te voorkomen dat de Grieken al hun spaargeld opnemen. Het weer in het zuiden is er bewolking en plaatselijk wat regen. In het noorden blijft het droog en schijnt vanochtend de zon geregeld. Het wordt vanmiddag 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We zijn op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Aan het begin van uur drie, Albert-Jan, ben je een beetje goed bij stem? Uh, redelijk. Ja, dat klinkt goed. Nou, ja, ja. Het gedicht van de dag gaat zeker goed komen, zo meteen om kwart voor vijf. Heb jij weer aan de knopjes gedraaid? Nee, <laughs> nee, nee, nee, ik zou niet durven. Joh, de zingen van Listen Bee en uh, Save Me zo'n begin van uur drie, inderdaad. Het derde en laatste uur met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, ruimslachtig, rond de klok van kwart over vier. Pit report, nieuws uit de wereld van de Formule 1. Mm. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week en die luistert naar de naam Ghost. En liefhebbers, ja, van, om kwart voor vijf het gedicht van de week. En het is me er weer eentje hoor. Je bent als de zon. Oh. Nou, dat smelt je toch ja, al? Ja, ja. Dat smelt je al. Dat rond de klok van kwart voor vijf. En wellicht nog wat golfnieuws uh, tussendoor. Want uh, het Britse Open, uh, wat momenteel verspeeld wordt, ligt momenteel stil. En wellicht dat deze, normaal gesproken, eindigt zo'n toernooi op de zondag. Waardoor de weersomstandigheden, met name de harde wind daar in St. Andrews... Uh, wordt er momenteel niet gegolfd En wellicht dat dan een finale pas of de laatste dag... pas op maandag verspeeld gaat worden. Dat zou dan voor de tweede keer in de historie zijn... van het Open bij St. Andrews. Maar goed, uh, genoeg reden dus om ook het komende uur te blijven luisteren... naar uw lokale zender ZFM. Wat zijn die golfers ook een vatjes ook, hè? Oh. <laughs> meaning jonge, jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Hier is trouwens uh, ABC en Birnie. <middels> ja de 80 je de groep ABC en dat was B Near Me. Ja, de, zo aan het begin van het programma was ik even in de maling genomen hè, met uh, sale 2015. Niet op 18 augustus gaat het beginnen, Albert-Jan. Informeel wel hoor. Ja, ja een klein beetje heb je gelijk. Voor, voor mij op de 9 Maar ja. inderdaad, de 19e. Ja. 2015. Yeah.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 In concert hè, met de diverse optredens die daar uh, gaan plaatsvinden. Dus het wordt weer een geweldig spektakel. Wat wil je zeggen? Dit is toch een verzoekje. Oh ja, ja. Voor Fred. Fred. Fred. Fred. Hoe Hoor je hem nou? We draaien hem voor je. Hier is Felix en Shine. Are you Thank like you CfM, de single van Felix, dat was Shine. CfM, Race Radio, Pit Report. Ja, het is inmiddels kwart over vier geweest. Dat betekent weer tijd voor de Pit Report, Albert-Jan. Zit je er klaar voor? Hoor? Ja, allereerst een uh, erg tre uh, treurig bericht, want oh. de racewereld rouwt om Bianchi. De racewereld rouwt om de dood van de Franse Formule 1 coureur Jules Bianchi. Uit verschillende klassen van de gemotoriseerde sporten... komen reacties op de tragische dood van de 25-jarige coureur. Max Verstappen is een van de vele sportmensen... die via Twitter zijn medeleven betuigt. We hebben een geweldig mens en een getalenteerde coureur verloren. Onze gevoelens kunnen niet, we niet onder woorden brengen. We zullen je missen, Jules. Bianchi raakte in coma toen hij vorig jaar in oktober in Japan tegen een takelwagen botste... die een eerder gekrashte auto wegsleepte. Door de botsing liep hij zwaar hoofdletsel op. Het ongeluk in Japan was het zwaarste in de Formule 1... sinds de dood van Aiton Senna in 1994 op het circuit van San Marino. Gilles Bianchi is de 26e coureur die is overleden aan de gevolgen van een crash... tijdens een officieel raceweekend in de Formule 1. De Fransman, zoals gezegd, overleed afgelopen vrijdag in een ziekenhuis in Nice... nadat hij bijna een jaar in coma had gelegen. De Argentijn Onrefo Marimon was in 1954 de eerste Formule 1 coureur... die een crash met de dood moest bekopen. Hij liet het leven op de Duitse Nürburgring... tijdens de kwalificatie voor de grote prijs van Duitsland... De laatste ongelukken met dodelijke afloop waren in 1994. Toen liet zowel Roland Ratzenberger als Anton Senna het leven. Bij de Grand Prix van San Marino. De Oostenrijker Ratzenberger crashte tijdens de kwalificaties. En de Braziliaan kwam een dag later tijdens de race om het leven. Terug naar de DTM. Terug naar Van der Garde en Freins. Van der Garde en Freins in beeld bij DTM. Het circuit van Zandvoort de vorig jaar met enig fortuin haar vaste plek op de DTM-kalender. Echter, een Nederlandse coureur in de Duitse Tourwagen Masters ontbreekt vooralsnog. Renger van der Zanden was in 2011 de laatste landgenoot die in de Formule 1 van de Tourwagens actief was. Voor volgend jaar circuleren nadrukkelijk de namen van zowel Robin Freins als Guido van der Garde. De laatste bevestigde zondagavond, vorige week zondagavond dus, in gesprek te zijn met de DTM over komend seizoen. Van de Garde, vorig jaar nog reservecoureur bij de Formule 1-team van Sauber, liet eerder al weten zijn raceloopbaan het liefst voor te willen zetten in de DTM. Frijns zou na verluid ook in beeld zijn voor een DTM-stoeltje, ditmaal nou bij Audi. De Limburger, afgelopen seizoen nog reservecoureur bij de Formule 1-team van Keterum en momenteel actief in de Blanche Pin GT-series, testte de afgelopen jaren al voor zowel Mercedes als BMW. DTM staat te boek als de meest aansprekende alternatief voor de Formule 1. Guido heeft er zeker het niveau voor. Al dus Ernesto Knors, de Nederlandse teambaas van het BMW-team Emtek. Maar je moet ook de contacten hebben. Guido heeft de afgelopen jaren alles op de Formule 1 gezet. Daardoor heeft hij niet echt serieus geïnvesteerd in de DTM. Dan nog even een grappig bericht over Lewis Hamilton. Ja, vertel. Lewis Hamilton werd geweigerd tijdens de finale op Wimbledon. Nee. En ja, daar moet je voor in Engeland zijn. Formule 1-coureur Lewis Hamilton had zich nog wel zo verheugd... op een bezoek aan het tennisfinale op Wimbledon... tussen Novak Djokovic en Roger Federer. Tot niet zijn niet geringe verbazing mocht de wereldkampioen... echter de koninklijke loge op het centercourt niet betreden. De Brit bleek zich niet aan de kledingscode... jasje, dasje, nette schoenen, te hebben gehouden. Typisch Engels. Ja, daar heeft hij geld niet voor natuurlijk, ja. he, om dat typisch allemaal aan te schatten. Dit is typisch <lacht> Engels. Oké. Okay. Tot zover het uh, nieuws uit de racewereld. Hier is even de kunst in. Susanne. <lacht> ja. Nee, het gaat goed. Susanne heeft last van de hik. Ja, nee, het gaat niet goed. Dus even kijken hoor, oh wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Vast vooruitlopend op het dier van de week dan hier is de ghost town. <laughs>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 uitlopen dan op het uh, dier van de week dan, hè? Zo dadelijk om al vijf het dier van de week coast. Je dat de zin Coast Town. Dat was uh, Adam Lamberts. Ja, het is een beetje windy vandaag, hè? Dat hoorde van Lex van de horen, Maar verder wel lekker weer, hoor. Hier is The Association uit de jaren 60. Ja, uit, uiteraard, uiteraard. Joder ja, die Association uit de jaren 60, dat was Windy. Nog één zomerse plaat dan en dan het dier van de week. Nou, het is tijd voor het dier van de week. Daar is hij dan, hè, Ghost? Ja, luisteraars, graag stellen wij u voor aan Ghost. Het is geen spook, maar een hele lieve schat van een hond met humor. Ghost kan het prima vinden met andere honden. Hij gaat echter wel achter katten aan, maar is gewend aan kinderen... en is daar heel lief mee. Al is hij redelijk groot, je hoeft nergens bang voor te zijn. Het is een vriendelijke en aanhankelijke jongen van 6 jaar. Hij trekt aan de lijn, maar luistert prima als hij los is. Hij houdt ervan om lekker gek te doen en speelt graag met de bal, ook zwemt hij wel eens. Maar als het te diep wordt, dan is hij daar snel klaar mee. Ghost zoekt lieve mensen die le lekker veel tijd met hem doorbrengen. Bent u zo'n thuis? Uh, kom dan snel eens bij hem langs, want Ghost verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5, geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur. En telefoon is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. Of kijk ook, weer, ook even op internet www.dierenhuiskennemerland.nl. Want ook Koost verdient een thuis. Ja, ik vind het wel een mooi, uh, mooi verhaal, hoor. Een hond met humor. Altijd lachen <lacht> met die Koost. <lacht> nou, ga dus voor Koost uh, of een van de andere leuke dieren... naar uh, Kennemer Dieren Thuis. Hier is Michael Jackson en P.I.T. Ja, dat was een gauw oude jingle, eh bit. Oh. I wanna dance by water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by sneak blue lights. Listen to the mariat play at midnight. Are you with me? Are you with me?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 Nou, zo dadelijk het uh, mooie gedicht van de week. Kun je daar nog uh, wat over vertellen? We uh, hebben toch even tijd. Dus, nou, uh... De titel is, is, is al zo magisch. Ja. Jij bent de zon. Jij bent de zon. Ja, jij bent als de zon. Ja. Nou, dus wie moet er naar gaan luisteren naar het gedicht? Nou, je hebt wel een bepaalde Ik heb een bron van inspiratie. Ja, ja. <laughs> Dus en, en, en, Morgen is, die ook, weer, is die ook weer die inspiratiebron weer aan de beurt. Maar dit is echt uh, helemaal, helemaal prachtig. Jij bent als de zon. Jij bent een verlangen. Meer dan een verlangen. Oei. Hier is Quincy. Zwoede zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me. Ga je met me mee? Ik had toen bezig. Zo verliefd naar mij. Je zag in mij. Ja, ja, ja, nee. Ja, nee, nee, nee, nee, nee ja. Breaking news. Ja, yeah. breaking news en dan hebben we het over voetbal. En dan over niemand minder dan Louis van Gaal. Hmm. En uh, het begint allemaal heel anders, maar het eindigt heel verrassend. Uh, de aanmerking van Louis van Gaal, die echt aan het inkopen is... die heeft een boodschappenlijstje gekregen van... ik weet niet hoeveel een bedrag, ik weet hoeveel miljoenen... maar die is druk bezig om uh, allemaal aankopen te doen... En uh, momenteel zit er nog een, een, een doelman die die een aanbieding heeft. De aanmerkingen van Louis Vergaal namelijk op Victor Valdez, daar hebben we het over... zijn niet al te goed gevallen bij de doelman. De coach van Manchester United liet weten dat Valdez mag vertrekken... omdat hij niet doet wat hem wordt opgedragen. Nou, en als Louis Vergaal dat zegt, dan weet je hoe laat het is. De Spanjaard is het daar uiteraard niet mee eens. Volgens Engelse media zou voormalige AZ-doelman Sergio Romero... een mogelijke opvolger zijn van Valdez... De Argentijn wordt overigens ook al in verband gebracht met Real Madrid. En nu komt hij. Uit betrouwbare bol, met andere woorden met van Henny Rukkert. Ja. Hebben wij begrepen dat Nick Olij uit de jeugd van HFC. nu AZ keeper wordt bij Manchester United. Kijk. Ja, ja. Breaking news. Oké, okay, tot zover de aankopen. Ik ga ook binnenkort weer even aankopen doen, hè? Ja, koffie, koffie. Ja. <laughs> je hebt hem door, je hebt hem door. Maar eerst gaan we naar deze single van de Europics. Het gedicht van de week met je... Aan je laat horen, laat ik zo maar zeggen. wordt voor vijf, we gaan het doen. Hier is het gedicht van de dag. Ik loop met mijn hoofd in de wolken. Ik denk nog steeds aan haar, al ben je niet hier. Mijn gedachten zijn we samen, wij, bij elkaar. Ik had de liefde gevonden, verlangde zo ontzettend naar jou. Jij, jij bent nog steeds het meisje waar ik zo ontzettend veel van hou. Jij, jij bent als de zon, oneindig mooi. De aller, allerliefste, dat ben jij. Jij bent de zon, zo stralend mooi. Maar helaas, het is een droom. Ik moest je dit gewoon even dichten. Even voor mijn gevoelens zwichten. Om even weer bij je te zijn. Dat voelt fijn. Altijd zo fijn. Waren we nog maar weer samen... Dan ben ik weer even bij jou. Want jij, jij bent het meisje... Waar ik nog steeds zoveel van hou En als we dan samen zouden zijn Dicht ik voor jou dit gedicht Want ik hou, hou nog zoveel van jou Een ander, nog steeds niet in zicht Jij, jij bent als de zon Oneindig mooi De allerliefste, dat ben jij Jij bent als de zon, zo stralend mooi. Ook al weet ik dat ik droom. Jij. Hij was weer mooi, hè? het gedicht van de dag... Meneer Ach, Vos? Prachtig. Allermachtig prachtig. Ja, allemachtig, prachtig, wat mooi. En morgen weer een mooi gedicht van de week. En dan bij voort op zondag. De single van Clint Eastwood en General Saints En Stop met Train. Die gaat maar door, gaat maar door, gaat maar door. En dat allemaal richting Zandvoort natuurlijk, hè? Wat is uh, mooi, Vandaag. Heerlijk en gezellig. Lekker dansen vanavond op het strand. Zo is het. Of je komt lekker op de fiets naar Zandvoort. Goedemiddag, Fred. Ja, ja, ja. plaats van de train. Ja. Rustig fietsen, rustig fietsen. Maar, rustig fietsen. Dat nou. kan Fred niet. Nee, nee, nee, nee. Fred raced. Hij moest op <laughs> tijd zijn, hè? Fred Rees. Ja, hij, hij, hij heeft het ge gehaald. Hij heeft het gehaald. Zo, zo dadelijk hoor je hem helemaal buiten adem op de radio. En de, de jongens in de Tour de France hoeven ook nog maar slechts 9,3 kilometer. Oh, dat me dat mee. heeft Fred er net op zitten. Maar ja, ja, wel ja. gewoon vlak... En uh, deze jongens moeten straks nog wel even een klimmetje. En uh, dus dat gaat, gaan ze niet redden voor vijf uh, uur. Wij moeten ook een klimmetje doen. Bij, ja, nou en of. Wij moeten helemaal naar de Haltestraat kunnen. Ja, ja, precies. Oh, zweet, bloed, zweet en tranen. Bloed, zweet en tranen. En morgen zijn we er weer. Morgen zijn we er weer. En uh, u kan rustig uw radio op CFM laten staan. Want tussen vijf en zeven is onze collega Fred er weer... met Entertainment For You. Heel veel plezier met Fred. En tot morgen. Zang tot morgen. Hoi, tot morgen. Bye. Bye. Bye. Bye. Doei, Bye. Bye. Bye. doei, Bye. doei, doei, doei. Hoi, hoi.